12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de Raad voor de Journalistiek heeft een standpunt bepaald... over de mediacode rond leden van het Koningshuis. In het Mediaforum, Janneke Willemsen en Kees Boerman. En nu eerst het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. Boede bij Russische oppositie na celstaf voor Navalny. Werkloosheid stijgt, consumentenvertrouwen op dieptepunt. En de spanning stijgt op Alpe het is bijna overal zonnig, maar langs de westkust is er wat mist of bewolking. En op de stranden wordt het 19 tot 22 graden. In het binnenland 24 tot 28. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het 20 tot 27 graden. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is schuldig bevonden aan verduistering. Hij moet vijf jaar de gevangenis in. Voor de rechter, volgens de rechter heeft Navalny voor een kleine half miljoen aan hout verduisterd. Toen hij vier jaar geleden diende als adviseur van de gouverneur van de regio Kerov. David-Jan Godva is in Moskou. David-Jan, vijf jaar gevangenisstraf. Was dat verwacht? Nou, een gevangenisstraf was in ieder geval wel verwacht. Dat het vijf jaar zou zijn, dat hadden gezien de reacties van, uh, van de mensen in de rechtszaal toch weer niet zo heel erg veel mensen verwacht. Uh, er waren tranen, hoewel dan vooral niet zelf uh, rustig bleef. Maar uh, de woede onder de, de, de leden van de oppositie, waar hij ook uh, onderdeel van uitmaakt, is heel erg groot. Je hoort dan, ja, het is een politiek proces, kun je dat zo zeggen? Um, dat is moeilijk te zeggen. De kans is inderdaad niet zo heel erg groot, denk ik... dat hij vervolgd zou zijn voor deze zaak... als hij geen lid was ge geweest van de oppositie. Als hij niet een enorm grote rol had gespeeld vorig jaar... bij allerlei demonstraties uh, tegen Poetin, tegen verkiezingsfraude. Dus in die, in die zin heeft het met zijn politieke uh, opstelling... met zijn politieke mening wel degelijk iets te maken, deze rechtszaak. Ja, uh, ja hij heeft uh, ook wel gereageerd zelf, hè? Ja, hij heeft gereageerd als via een, een woordvoerder. Hij heeft zijn, zijn kandidatuur voor het burgemeesterschap van, van Moskou ingetrokken. Daar wilde hij, wilde hij in, in september aan meedoen. En dat zou een graadmeter kunnen zijn voor de populariteit van de oppositie in, in Rusland. Nou, dat gaat dus niet door. Um, en uh, verder is hij uh, met uh, handboeien afgevoerd en zit hij nu in een gevangeniscel. Ja, en uh, zijn aanhang is boos en uh, wat gaat daar verder gebeuren, denk je? Nou, in Kirov, de plek waar die veroordeeld is... daar zijn al wat mensen die uh, inderdaad behoorlijk kwaad zijn... en daar op straat uh, vrijheid voor Navalny uh, aan het roepen zijn. Maar vanavond in Moskou wordt er verwacht... dat er veel mensen van de oppositie, duizenden mensen van de oppositie... de straat op zullen gaan om te, te demonstreren tegen dit vonnis. Er is geen toestemming voor gegeven. De politie is nu in het centrum van, uh, van Moskou ook al bezig... om straten af te zetten, om pleinen af te zetten. Maar de, de, de aanhang van Navalny... Navalny uh, ja, lijkt vast en zeker van plan om toch te demonstreren. En dat kon best eens heel spannend gaan worden. David-Jan over die vijf jaar cel voor Navalny. Verschillende instanties doen onderzoek naar een verdacht sterfgeval in Den Bosch. Een 91-jarige bewoonster van een zorginstelling werd daar in mei zwaargewond aangetroffen. En ze overleed later in het ziekenhuis. Haar familie kreeg te horen dat ze uit bed was gevallen. Maar de schouwarts van de GGD twijfelde daaraan. En de kleindochter van de vrouw vertelde gisteren bij Knevel en Van der Brink over die zaak. De verwondingen die zijn zo ernstig dat ze ook niet lijken op een val uit bed. Het ziekenhuis zei in eerste instantie, wij willen, wij willen hier niet voor tekenen Wij roepen de schouwarts van de GGD erbij. De schouwarts van de GGD zei vervolgens, nou hier haal ik de recherche bij. De inspectie voor de gezondheidszorg zegt meer meldingen te hebben gekregen. De zorginstelling in Den Bosch laat zelf onderzoek doen door een extern deskundige. De Griekse politie heeft in verband met het bezoek van de Duitse minister Schäuble van Financiën alle demonstraties in de binnenstad van Athene verboden. Veel Grieken zien Duitsland als boosdoener bij de bezuinigingen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor miljardenleningen. Gisteren demonstreerden opnieuw duizenden Grieken tegen de laatste bezuinigingsmaatregel waardoor 25.000 ambtenaren kunnen worden ontslagen. En het demonstratieverbod in Athene geldt tot vanavond 8 uur. Het is verboden om in groepjes van meer dan drie mensen een spandoek te dragen. Het aantal mensen dat aanklopt bij de opvoedpolie met vragen over de opvoeding, is het afgelopen jaar met 43 procent gestegen. De opvoedpolie biedt sinds 2011 hulp aan ouders die met opvoedproblemen zitten... zoals een spijbelend kind. En in een gesprek wordt dan gezocht naar een oplossing... Die toename komt vooral door de crisis, zegt oprichter Linda Bijl van de Opvoedpolie. De armoede stijgt en armoede is een van de grootste risico's voor het gezond opgroeien van kinderen. Met uh, alles wat er op het ogenblik gebeurt in Nederland zien wij wel dat die armoedeproblematiek aan het stijgen is. De meeste cliënten die bij de opvoedpolie komen... zijn doorverwezen door de huisarts of door bureau jeugdzorg. De eerste opvoedpolie was in Amsterdam. En intussen zijn er ook vestigingen in steden als Den Haag, Utrecht, Zwolle en Enschede. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Ja, zeer sombere werkloosheidscijfers. De afgelopen maand is-ie opnieuw gestegen. Die werkloosheid, 8,5 procent van de beroepsbevolking zit zonder baan. In totaal zijn dat 675.000 mensen. Die sombere cijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Peterijn van Mulligen, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel werklozen kwamen er afgelopen maand bij? In juni waren dat er 16.000. Daarmee zitten we toch op een triest record van 675.000 werklozen. Ja, meer dan een verdubbeling is dat, hè? In opzicht ten opzichte van de maand ervoor? Nou ja, vorige maanden ging het iets minder hard met de werkloosheid. Toen kwamen er 7.000 en 9.000 werklozen bij in april en mei. Maar daarvoor ging het veel harder. De eerste maanden van dit jaar ging het wel om 20.000 tot zelfs wel 30.000 werklozen extra per maand. Ja, waar vallen op dit moment de klappen? Die vallen overal, dat kun je wel rustig stellen. In het begin van de crisis waren het vooral de jongeren die hun baan kwijtraakten. Ja, die zitten vaak natuurlijk op kortlopende contracten en zijn relatief makkelijk te ontslaan. Maar nu de crisis toch ja, doorbijt, merken we ook dat andere leeftijdsgroepen klappen krijgen. En die hebben natuurlijk ook veel te lijden onder het grote aantal faillissementen dat we nu zien. Ja, als een bedrijf failliet gaat, dan raakt iedereen zijn baan kwijt, ongeacht de leeftijd. Ja, nu de 45-plussers. 45-plussers is de stijging van de werkloosheid nu wat harder. Maar dat is ook grotendeels een demografisch effect. Want die stijging daar zit hem vooral in de mensen die zich nieuw aanbieden op de arbeidsmarkt. Want het aantal werkenden in die groep neemt ook nog wat toe. En dat zie je bij de mensen onder de 45 weer niet. Oké. Okay. Dat zijn slechte werkloosheidscijfers. Het is maand op maand. En het consumentenvertrouwen, ook dat blijft maar dalen. Ja, dat gaat ook weer omlaag. En uh, deze daling van uh, juli uh, die hangt vooral samen met het feit dat mensen een stuk somberder zijn over de economische perspectieven uh, in zijn algemeenheid. Uh, en dat heeft vast te maken met het feit dat uh, ja, de economische cijfers van de afgelopen maanden vrij slecht waren. Zoals ook uh, onze werkloosheidscijfers. En een half jaar tijd is die werkloosheid met honderdduizend mensen toegenomen. Ja, en dat uh, drukt ongetwijfeld de stemming van de consument. Het somberst in Europa horen we wel. Ja. Dat durf ik niet te zeggen. Ik kan me oh. voorstellen, en ik hoorde net iets over Griekenland, dat, dat ze zich daar nog uh, sommen voelen. Maar uh, de verslechtering uh, is wel een van de grootste. Het is niet best. Meneer Van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dank u. In het Waddengebied zijn de afgelopen twee weken 21 dode lepelaars gevonden. Dode vogels. Die lagen verspreid langs de kusten van de oostelijke Waddeneilanden en langs de Friese en Groningse kust. En waaraan die vogels zijn overleden is voorlopig een raadsel, zegt lepelaarkenner Otto Overdijk. Ik doe al 30 jaar onderzoek aan deze dieren en dat hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dus dat is bijzonder. En het gekke is dat we de doodsoorzaak niet zomaar kunnen verklaren. Als er een dode lepelaar naar zo snel weg ligt, dan snap je hoe die is overleden. Maar in dit geval pasten we volkomen in het duister. Overdijk verzamelt de kadavers en stuurt ze voor onderzoek op naar de Universiteit Utrecht. De vogelbescherming is ook verrast door al die sterfgevallen. Het gaat in het algemeen goed met de lepelaar, zegt die natuurorganisatie. Het aantal lepelaars neemt al jaren toe. Twee arbo -diensten hebben medische gegevens van zieke werknemers... doorgespeeld aan werkgevers. Dat blijkt uit onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het gaat om een arbo -dienst en een verzuimbedrijf... die voor 58.000 werknemers werken. Ze gaven de werkgevers informatie over aard en oorzaak van de ziekte... over het medicijngebruik en over behandelingen. En dat is in strijd met de wet Bescherming Persoonsgegevens. Het verzuimbedrijf heeft inmiddels maatregelen genomen en de arbo -dienst zal de komende tijd opnieuw worden gecontroleerd. En de inwoners van Schravendeel bij Dordrecht... zijn vanochtend rond vijf uur gewekt door kerkklokken... die spontaan begonnen te luiden. Dat duurde drie kwartier. En het hield pas op toen medewerkers van de gemeente... de hoofdschakelaar uitzetten. De politie kreeg tientallen telefoontjes... over de op hol geslagen kerkklok in Schravendeel En er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand was. Het automatische klokgeluid is voorlopig uitgeschakeld. Sport. Nou, nog een kwartier zo ongeveer. Dan starten de renners voor misschien wel de meest besproken etappe van de Tour de France. De rit van Gap naar Alpe d'Huez. En dat wordt een etappe waarin Alpe d'Huez twee keer wordt beklommen. En dan ook nog die gevreesde afdaling erin van de Col de Saren. Gio Lippens, eerst maar eens even. Ik hoorde er net even iets jou zeggen over het weer. Hoe is het daar nu? Het is wisselvallig. Uh, het heeft geregend vanochtend. Uh, flinke bui. Uh, het is nu weer even droog geworden, af en toe spetterde het wat. De weg is nat, uh, maar het kan natuurlijk van uur tot uur kan het, uh, gaan, uh, gaan veranderen. En als je gewoon even kijkt naar de weersverwachtingen voor vanmiddag... gewoon even per uur bekijkt, dan zie je toch dat vanaf een uur of twee... dat uh, de kans op regen alleen maar toeneemt. Het is nu 40 kansen, kans, dan kan het 50, 60, 70, 80. Zo loopt dat op in de richting van 5 uur. Dus ga er maar vanuit dat de renners onderweg nog een flinke bui op het dak krijgen. Ja, de organisatie kan ook nog besluiten om die rit in te korten. Hoe gaat dat dan? Nou ja, het gekke is dat er natuurlijk al twee dagen lang de, de geruchten rondgonzen... dat ze, met name die afdaling van de Col de saren dat ze die mogelijk bij heel slecht weer eruit willen halen. De ASO heeft dat uh, voortdurend uh, ontkend. Heeft in ieder geval altijd gezegd, we geven daar verder geen commentaar op. Maar ik hoorde zo net van de collega Jeroen Wilaat, die bij de start in GAP is... hoorde ik dat ze in ieder geval voorlopig die Saren er gewoon in laten. Dus er is geen sprake van een, uh, een inkorting van de etappe. Want het betekent namelijk ook als de Saren eruit is, die afdaling... dat dan ook de tweede beklimming van Alpe du West niet meer mogelijk is. Dus dat is het na één beklimming finishen. Maar ze zeggen uh, we hebben daar geen besluit over genomen. Maar er zijn wel controleurs ter plekken op die top van de Saren om echt van, van uur tot uur inderdaad de weersituatie te bekijken. En ook te zien hoe de weg erbij ligt. Want het is natuurlijk niet alleen de regen die de weg glad maakt. Maar er komt ook gruis van die berg komt dan naar beneden als het uh, hard gaat regenen. En dat spoelt dan op de weg. En dat maakt alleen nog maar die afdaling gevaarlijker. We hebben wel eens videobeelden gezien. Toen was het nog goed weer. Er liggen dan gewoon halve rotsblokken op die weg. Ja, dat kun je natuurlijk niet hebben tijdens een tour-etappe. Dus laten we zeggen, ze monitoren het. Misschien dat ze ook zorgen dat die weg zoveel mogelijk puinvrij blijft. Dat ze daar ook mee bezig zijn. Ja, en het ultieme middel om uiteindelijk te besluiten van... Uh, we gaan niet over die afdaling van de Saren. Ja, dat zou toch wel de doodsteek zijn voor deze etappe... als ze dat uiteindelijk toch besluiten. We horen het straks ook weer van jou, Gio. Dank je wel. Dan nog een voetbalbericht. PSV heeft met FC Utrecht... een akkoord bereikt over de verhuur van Timothy de Rijk. De Belgische verdediger moet zelf nog wel onderhandelen met Utrecht. En hij moet bij Utrecht dan de opvolger worden van Mike van der Hoorn. Want die is vertrokken naar Ajax. 12 over 12 naar de ANDB. Jolanda van der Velde. Jan, ik begin met een afsluiting van de A20. Hoek van Holland richting Gouden. De weg is dicht tussen Knopendketelplein Ketelplein en Schiedam. Er is een auto over de kop gegaan. Daardoor loopt het ook al wat vast op de A4. De omleidingsroute hoogvliet richting Vlaardingen. Bij het Knopend Ketelplein 3 kilometer. Want verkeer richting Den Haag-Utrecht... kan het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam. Op de A1, Hengelo richting Apeldoorn, tussen afwit Markelo en Badmen 5 kilometer. De rechte is daar dicht, had te maken met een uh, autotransporter die in brand stond. Dat gaat nog tot half drie duren, verwacht Rijkswaterstaat. En een kapotte auto op de A2, Den Bosch, richting Eindhoven, tussen Boksel Noord en Boksel 2 kilometer. Hoofdpunten van het nieuws, vijf jaar cel voor Russische oppositieleider Navalny. En zijn aanhang heeft voor vanavond protest aangekondigd. Steeds meer mensen kloppen aan om hulp bij de opvoedpolie.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zo meteen even met volkskrant columnist en vervent Twitterer Jan Benink, die voert actie tegen verkapte jodenhaat op Twitter. In het mediaforum, financieel journalisten en WNL-presentator Janneke Willemsen... en Kees Boman is er, politiek commentator en presentator. En het gaat onder meer over de cover van het Amerikaanse blad Rolling Stone. Eén van de verdachten van de bomaanslag in Boston... staat daar met een zoele foto op de voorkant waar normaal gesproken rocksterren te zien zijn. This Rolling Stone cover featuring Jahar Sarnayev with his doe eyes and fashionably unruly mane is being greeted in Boston tonight with a hot blast of anger. Why the heck are you gonna put an alleged bomber and then sudden try to play him like he's a rockstar? In de nieuwsquiz zometeen Stefan Costes en die komt uit Groningen. Dit is Radio 1 lunch. We beginnen met het media nieuwslak voor de troonswisseling gooide de nieuwe revue de knuppel in het hoenderhok van de Mediacode. Het tijdschrift plaatste foto's van een hokkiende prinses Amalia. Die foto's waren genomen buiten de officiële fotomomenten van de koninklijke familie om. En dat is volgens de RVD in strijd met de zogeheten Mediacode. Morgen is er weer zo'n fotomoment met koning en koningin. En de Raad voor de Journalistiek is nu met een standpunt over die Mediacode gekomen. De voorzitter van de Raad voor de Journalistiek aan de telefoon, Hans Laroes. Goedemiddag. Goedemiddag. Hans, zeg het maar. Moet de mediacode blijven wat jullie betreft of niet? <laughs> nou, voor ons is die niet bindend. Uh, wij beschouwen de mediacode als iets dat een interne richtlijn is van de RvD. Maar de mediacode is niet iets, ook al lijkt het soms zo, waar journalisten zich aan gebonden hoeven te weten. Dus, de, zo simpel is het. Interne dus jullie... richtlijn. En wij nemen daar kennis van. Goed, en jullie zeggen dus eigenlijk tegen journalisten, uh, maak gewoon je eigen afwegingen. Ja, ja hoofdredacteuren zijn verantwoordelijk voor wat er in kranten en in uh, staat op bladeren en op tv komt. Uh, en hoofdredacteuren en journalisten zijn heel goed in staat, want Nederland kent een hele goede traditie op dat punt. Om de privacy van iedereen te bewaren, dus ook van de prinsesjes van Nederland, van het huis. Daar gaan die Nederlandse journalisten gaan daar heel fatsoenlijk mee om. En daar is dus helemaal geen laat ik zeggen, contract tussen de overheid en een journalist voor nodig, als het al zou kunnen. Ik zou daar altijd tegen zijn, maar... Uh, de suggestie dat het een contract is en dat uh, journalisten die, uh, die daar niet hun handtekening als zware onderzetten uh, niet meer welkom zijn, die zou uh, inderdaad tegengegaan moeten worden. Maar goed, de, de Rvd maakt zich ook zorgen natuurlijk over allerlei uh, vuige fotografen van roddelbladen. Van roddelbladen. Een... Ja, mijn punt is dat het nogal meevalt. Kijk, er uh, is wel eens wat gebeurd. En ik denk ook dat het voorbeeld dat jij net gaf van de nieuwe revue, dat is gewoon een journalistiek verhaal zonder betekenis. Uh, uh, een beetje op Amalia jagen, omdat het kan. Daar, daar, daar, daar, daar zie ik de, de logica niet van in. Dat vind ik geen, geen, geen puur journalistiek verhaal. Um, maar door de jaren heen is het juist heel weinig gebeurd. En die paar keer dat er wel iets aan de hand was, is bijvoorbeeld Prins Klaus naar de trap. Uh, en hij heeft daar gelijk gekregen. En dat ging toen volgens mij tegen story, tegen de hoddelbladen. en dat ging niet tegen de NAC of de NOS of RTL. Uh, dus het kan prima via de rechter worden opgelost mocht er iets zijn. En via de Raad voor de Juristiek natuurlijk. Ja, want is de dat, in, Komt de RVD ook met zaken bij jullie dan? Dat is nog niet gebeurd, voor zover ik mij dat herinner. Nou ben ik nog niet zo oud, maar voor zover ik mij dat herinner is dat niet het geval. Maar dat kan natuurlijk wel. Als je zegt, van, ik heb een klacht over een journalistieke uiting. Nou, dan is, is een prima uh, weg om, om, om daarop in te gaan. Ja, maar ja, ze hebben het nu veel meer in de hand natuurlijk. Want iedereen houdt zich voor een groot deel aan die mediacode. Ja, maar dat doen ze niet omdat er mediacode is. Dat doen ze omdat journalisten over het algemeen zelf uh, heel goed in staat zijn... om zich met uh, de, de, de grenzen van de privacy bezig te houden. Um, maar het kan nooit zo zijn dat de RVD als het ware de beslissing neemt voor de hoofdredacteur. Als een hoofdredacteur van een blad, laten we zeggen Elsevier of Nederland, een verhaal wil maken over het Koninklijk Huis en daarvoor foto's nodig heeft. En dat verhaal is gewoon een heel serieus, statistiek verhaal. En die foto's die illustreren dat verhaal dan is dat een heel goede keuze, ook al de Rvd dat op dat moment niet vindt. Kijk, de Rvd, die gaan, de woordvoering en journalisten gaan over het nieuws. Ja. En zo zou het moeten blijven. En de kans is nu aanwezig. Als de Rvd zegt, ja, als zelfs de Raad voor Journalistiek nu zegt... Man, die, die mediacode kan je wel een beetje aan je laars lappen... Uh, dan laten ze dat nee, nee, fotomoment nee, nee, foto nee, nee. misschien nee, ook wel weg. Nou ja, dat is zijn eigen afmerking. De suggestie van de, raad, of van de, van de, van de Rvd is, is, dat en zo is die code ook geformuleerd... dat het een soort koninklijk besluit is of een wet. En nogmaals, het is eigenlijk alleen maar een interne richtlijn. En als de RVD een klacht heeft, dan kan ze naar de raad om naar de rechter stappen. Dat, is, dat, is, uh, dat was gisteren zo, dat is vandaag zo en dat zal morgen ook altijd zo zijn. Duidelijk. Dankjewel. Hans okay. La Roes, voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, met de mening dus over de mediacode. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zou vandaag bij de Nederlandse ambassade... worden gedemonstreerd voor de vrijlating van journaliste Judith Spiegel. Maar de op Facebook aangekondigde demonstratie ging uiteindelijk niet door. Er kwamen maar tien deelnemers opdagen. Er was op veel meer gerekend. De demonstranten wilden de Nederlandse regering overtuigen... om alles uit de kast te halen om Judith Spiegel en haar man... Boudewijn Berendsen vrij te krijgen. Maandag dokt er een filmpje op waarin Spiegel en Berendsen iedereen oproepen... om zich in te zetten voor hun vrijlating. De organisatoren van de demonstratie hebben geen vertrouwen... in de jemenitische autoriteiten... Geregeld worden de buitenlanders gekidnapt en de regering doet zelden iets, zeggen ze. Vier journalisten van verschillende nieuwsorganisaties... waaronder de Britse krant The Guardian en persbureau Associated Press... die hebben een dringende oproep gedaan aan de Verenigde Naties. Ze willen betere bescherming voor journalisten in conflictgebieden. De Amerikaanse journalist Richard Engel was één van de sprekers bij de VN. Hij maakte een vergelijking tussen diplomaten en journalisten. Beiden hebben bescherming nodig om objectief te kunnen blijven werken, zegt hij. We zijn allemaal troublemakers. We zijn allemaal... Part of this same nebulous category, and the guild of professionals is not recognized anymore. And I think it should be. And just like you in the diplomatische community need protection in order to be object. If you want professionals who are also objectieven, we need some protection as well. Richard Engel spreekt uit ervaring, want hij werd zelf afgelopen december een paar dagen ontvoerd in Syrië. Oud bestuurder van de NPO Kees Vis is vannacht overleden. Hij was ongeneeslijk ziek. Hij trad vorig jaar mei terug als NPO-bestuurder. Vis is ook directeur geweest van De Ster en was directielid van de uitgeverij PCM. Henk Hagort, de baas van de NPO, spreekt over een groot verlies. We verliezen een vriend. Kees was een verbinder met een groot relativeringsvermogen en gevoel voor humor. Kees dacht niet in politiek en budgetten, maar in menselijke relaties, dus Hagort. De Britse minister van Cultuur, Mariah Miller... heeft de BBC op de vingers getikt om seksistische uitspraken... tijdens de verslaggeving van vrouwensporten. BBC-sportcompetator John Inverdale kreeg nogal wat kritiek over zich heen... toen hij tijdens de Wimbledon-finale iets zei... over het uiterlijk van tennister Marion Bartoli. 12, 13, 14, maybe. Listen, you are never gonna be you know, a looker. Je kan never iemand be somebody like a Sharopover, who is. Je ne beai 5 foot 1. You're never gonna be somebody with long legs. De so to, to BBC heeft daarna excuses aangeboden, maar dat is volgens de cultuurminister niet genoeg. Dat schreef zij in een brief aan de BBC. Miller, die ook minister voor Vrouwen en Gelijkheid is, boycott ook de British Open. Dat is een golftoernooi. Omdat de organiserende golfclub alleen maar mannen toelaat als lid. Miller zet zich al een tijdje in voor de verbetering van het commentaar bij vrouwensporten. Het afgelopen jaar heeft ze daarover al verschillende discussiebijeenkomsten georganiseerd. De letters KK in combinatie met Jood of Joden komen steeds vaker terug op Twitter. Tenminste, dat constateert columnist van Volkskrant.nl en vervent twitteraar Jan Benink. Hij ergert zich aan deze tweets waarin wordt gesproken over kankerjoden en is in actie gekomen. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent echt boos hierover, hè? Ja, moedeloos en <laughs> boos, zeg het maar. Uh, ja, boos. Ja, het, is een, het is een soort uh, con continue beetje boosheid. Ja. En, ja. en, en zo gauw jij zo'n tweet voorbij ziet komen waar die letters in staan, KK uh, in combinatie met Jood, dan reageer je daar persoonlijk op? Ja, ik, ik niet allemaal hoor. Ik pak er af en toe eentje uit. En uh, ik trek er af en toe eentje uit. Meestal... Uh, omdat er iets uh, speciaals in staat. Er zijn dus heel veel, op dit moment heel veel jongeren die twitteren met, uh, met kanker. En, en, en ook met kankerjood en kankerjoden of Joodje of vies -joodje of whatever. Uh, maar meestal als er in die tweet iets extra staat, zoals uh, ik was onlangs bij een Jood thuis en daar stonk het. Weet je wel, dat soort dingen, dat, ja, dan, dan denk ik van god, dan ga ik even op inspringen van, oh, stonk het daar hoor. Dus dan, dan ga ik even ga ik even met zo iemand praten. Ja, en hoe wordt er dan gereageerd? Nou, op, op de een of andere manier heb ik het idee dat, dat veel van die mensen die, die die tweet sturen niet doorhebben dat ze in een publiek domein twitteren. Dat er ook uh, journalisten meekijken uh, van de NOS en dat er ook ministers meekijken en ook uh, vervelende kereltjes zoals ik. En dat ze dus niet thuis zijn of op het schoolplein, maar dat ze gewoon de wijde wereld in twitteren naar al hun toekomstige werkgevers. En ze zijn dus... Haast zij reageren meestal in eerste instantie heel agressief. Maar we moeten altijd een beetje om lachen. Ik bedoel, uh, dat is allemaal prima. Uh, reageer maar agressief. <laughs> dat is ja. niet zoveel. En dan gaan we een beetje praten. En dan uh, meestal zijn ze eerst heel erg uh, irritant. En, uh, en, en, en hard en naar en whatever. En uh, meestal uh, duiken ze ook <laughs> wat, wat extra twitteraars bovenop. Uh, mensen zoals uh, Joshua Lievestro en nog een paar andere... Uh, jongens en meisjes die het ook niet zo'n goed idee vinden... dat getweet met mm. een kankerjoden. Maar krijg je ook zover dat mensen tot een soort inkeer komen? Ja, hoewel ik, hoewel ik wel het idee heb dat het vaak ingegeven is... door het feit dat, dat we ze waarschuwen van... hé, hey, luister vriend, dit is strafbaar. kijk mee antisemitisme is, is, is strafbaar. Als je werkgever uh, gaat, op je naam gaat googlen... en die komt uit bij kankerjoden, heb je nooit een baan... Uh, dus ik, ik heb niet het idee dat het vaak dat het uit ideologische motieven is dat ze tot inkeer komen. Hoewel ik ook vaak het idee heb dat ze niet, dat ze niet precies weten waar ze het over hebben als ze twitteren hoor. Het, het hoort bij hun uh, taalgebruik lijkt het wel. Oh. Want wat voor, ja. wat voor groepen zijn dit die dit doen? Wat zijn dit voor mensen? Wie zit hier achter? Uh, nou gelukkig zit er nog niemand achter. Dat zou, dan zou het echt heel alar, uh, alarmerend zijn. Uh, het zijn... Uh, het is inderdaad jeugdcultuur en het zijn allemaal uh, mensen, ja het zijn allemaal kinderen uit Nederland, maar uit hele verschillende culturen. Uh, van, uh, ja, van Feyenoord supporters, uh, gewoon uh, roomblanke Feyenoord supporters tot uh, vluchtelingkinderen, eh, opvallend veel vluchtelingkinderen. Mm. Uh, en uh, ja, ook gewoon de uh, usual suspects, dus ja. uh, de ik, Turks jongen Ik volg jou een beetje op, op Twitter en ik zie dus dat jij, uh, met, zo kwamen we er eigenlijk ook op, ik, ik zie dat jij voortdurend met die mensen probeert uh, nou ja, in gesprek te gaan. Jij doet dat ook wel op de jouw bekende manier, met af en toe ook wel een sneer uh, van uh, <laughs> cashier, succes met je opleiding, las ik nog ergens, <laughs> maar dat is ook om ze uit de tent te lokken, misschien. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als je als een oude lul... Uh, kijk, maar natuurlijk een oude zak voor die mensen. Uh, dus dat. Dus je moet, een beetje, je, moet een beetje je moet het een beetje grappig brengen. Je moet het een beetje luchtig brengen. Als je als, je als een schoolmeester tegen die, tegen die kids uh, keer gaat... Ja, dan, heb je natuurlijk, dan bereik je denk ik alleen maar het tegenovergestelde. Mm. En ik probeer gewoon, met ze, ja, gewoon even met ze te praten... en te waarschuwen, duidelijk te maken... dat het niet geaccepteerd wordt door een grote groep twitteraars. En dat het niet zomaar een schuldwoord is. Maar dat wij gewoon in Nederland een geschiedenis hebben... dat wij uh, percentueel de meeste joden hebben laten vergassen als land. Ja. En dat wij gewoon, dat wij gewoon dat het, dat het onze joden zijn... dat je gewoon met je poten vanaf moet blijven met, met, met je schatwoord. Met je poten van onze joden afblijven. Ja. ja. Dankjewel Jan dat je het even kwam uitleggen hier. Nou, hartstikke graag gedaan. Yo, hoi. hoi. hoi. Dan is hier de laatste vraag, de hand. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Gisteravond zijn op de vliegbasis Eindhoven de eerste 100 politietrainers teruggekomen uit Kunduz. En daarmee is de terugtrekking van Nederland uit Afghanistan begonnen. De politiemissie in Kunduz kreeg minder aandacht dan de militaire missie in Oeruzgan. Daar werden zelfs hele live-programma's vandaan gemaakt. Ook was er het dagelijkse verzoekplatenprogramma Oeruzgan FM. Dat was bedoeld om het contact tussen het thuisfront en de Nederlanders daar ter plaatse te ondersteunen. DJ Annemieke Schollaert presenteerde het programma bijna drie jaar. Boruskan FM. Boruskan FM. Powered by 3FM en de wereld Nu, een uur lang. Jouw request met Annemieke. Boruskan FM. Hé, hey, wanneer is het geboren? Het is uh, afgelopen nacht om half één geboren. Ah. Oh, en, en wat is het geworden? Het is een jongetje geworden. Oeh, en hoe heet het? Hij heet uh, Jacob Piano. Ah, kijk. Zeg Ina. Ja? Er is nog iemand die even dag wil zeggen. Ja, Oké. Okay. Nou. Toch? Hoi, Pop. We're... Ja, hallo! Hoi! <laughs> Alles goed? Ja, heel goed. Mooi. Eh, hoe is het weer nu? Dat vraag ik met een bijzondere reden. Hoe warm is het nu ongeveer? Uh, nou, het is comfortabel. Ik uh, denk, een, uh, het begint wel weer lekker af te koelen, we zitten ah. nu richting de nou, 48 graden, denk ik. <laughs> Zegt hij even tussen de neus en liep hem door. 48 graden, goed, nou ja. En we zijn ook blij dat we eindelijk weer verbinding hebben, want de afgelopen paar dagen ging dat wat lastig met kamelen op de lijn en dat soort meuk. Maar ja, heb jij nou ook een... Ja, dat krijg je wel eens, hè. Ja, ja, het hoort er toch het een beetje bij, Het is een blijft bij, he? toch oorlog hier, dus... Uh... Het schijnt, ja. Ja, ik hoor er af en toe wel eens wat van, ja. De uiterlijke understatement van Annoïke Scholaert van Oerosgan. FM tegenwoordig zit ze bij 3FM trouwens. De Nederlanders zijn nog niet helemaal weg uit Afghanistan. De F-16's blijven nog tot volgend jaar aanwezig daar. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Janneke Willemsen, die is freelance financieel journalist... en presentatrice bij WNL. En Kees Boman, presentator van Troskamer Breed... en politiek commentator bij 1Vandaag. Ik weet niet of jullie het wielrennen een beetje volgen. Ja, Kees, jij bent wel wielerliefhebber ook, hè? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Weet jij welke etappen er vandaag op het programma staan? Ik ben uh, naar de Piederdome. Oh, nee hoor. <laughs> Natuurlijk naar de Alpduus. Het <laughs> zou toch wel heel raar zijn als ik dat niet zou weten. Nou, ja, Zelfs dat... ik weet dat. Ja, volg het jij helemaal het. niet. Jij volgt nee. helemaal niet. Nee, er nee. is nogal wat over te doen over die Alpdues. hè? Ja, heel veel over te doen. Had je het meegekregen? Nou, uh, dat er zoveel Nederlanders op staan, uh, ja. dat hoorde ik ook. Maar ik heb ook een heel uh, schrikbarend filmpje gezien over een heel klein weggetje waar uh, iemand alvast even met zijn fiets van afdaalde. Dat is die afdaling inderdaad vanmiddag. Het is slecht weer zit. daar. Ja. Ja. Dat was dan nog een, een inhoudelijk dingetje. Als je tourvolger bent, is het toch handig om te weten hoe die afdalingen er dan uitziet, waar iedereen het al van voor de tour over had. Wat vind jij van de gekte daar op die bergkees? Nou ja, men speculeert natuurlijk uh, op twee dingen. Het eerste is dat er een Nederlander wint. En het tweede is dat het erger gebeurt, namelijk dat er iemand valt. Want anders zouden we het niet zo hebben over die afdaling... die inderdaad mensonterend is. En eigenlijk misschien nog wel, begrijp ik vanmorgen uit de berichtgeving misschien wel uh, afgeschaft wordt, hè, dat ze dat eruit streven. Ja, dat, dat hangt er wel van het weer. Dus, maar uh, ja, die gekte, dat vind ik... Uh, ja, dat, dat gebeurt bij het EK, dat is geloof ik... Hè, er zijn laatste documentaires uitgezonden over 1988. Het EK, wat wij toen wonnen, was het laatste hoogtepunt... op uh, sportgebied, geloof ik, van Nederland. En dat hebben wij omarmd, uh, dat samenbinden. Hè. Herman Pleik kan je ervoor uitnodigen. Uh, ik zou hem niet bellen, want dan ben je pas om zes uur klaar met hem. Maar die kan het allemaal precies uitleggen... Uh, samenbinden omdat we niks anders hebben en het geloof is ingestort en alles nou ja het is gewoon gekte en ja het verbaast me soms ook wel ik trek niks oranjes aan vandaag, maar ik ben wel benieuwd naar de uitslag. En Janneke, dan, dan staan er ook allerlei cameraploegen, radioverslaggevers, uh, kranten. mensen dan ook weer op die berg om daar verslag van te doen. En, en hoe kijk jij daar naar? Dat, als je ja, onze landgenoten het, daar ziet? Ik vind het alleen maar prachtig. Het is één groot feest. Het is, uh, nou ja, we worden net al even genoemd door okay. Kees, uh, WK, uh, Elfstedentocht... Uh, uh, dit soort evenementen, dan uh, trekt iedereen niet zo oranje aan. En ik vind het dus heel grappig dat ze ook nog de moeite nemen om helemaal naar die berg uh, te ja, gaan. Staan er al een paar dagen, sommigen? Ja. Ja, Nou ja, laten we het vooral ook over het sportief hebben hier vanmiddag op Radio 1. Uh, we gaan die etappe natuurlijk uitgebreid volgen via Radio Tour de France vanaf 2 uh, uur. Zometeen meer uh, alle zaken uh, betreffende de media in deel 2 van het Media Forum. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. Een van de bekendste tegenstanders van de Russische president Poetin moet vijf jaar de cel in. Alexei Navalny is veroordeeld voor verduistering van een partij hout. De oppositie noemt het een politiek proces en er zijn protesten aangekondigd. En de advocaat zegt dat Navalny in beroep gaat. Het merengebied van Noordwest-Overijssel wordt bijgevuld met extra water uit het IJsselmeer. Door droogte dreigt het waterpeil volgens het waterschap Rees en Wierden anders onder het streefpeil uit te komen. En dat is hinderlijk voor boeren, scheepvaart en recreanten. Het gemaal bij Vollenhoven zorgt voor extra water. Er zijn ook vier schotten geplaatst en twee stuwen opengezet.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 Waar de vogels nou aan overleden zijn, dat wordt uitgezocht. Dat is nog een raadsel. Dat zijn de hoofdpunten. Aan AWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn staat tussen Afwit Markelo en Badmen nog 6 kilometer. Tussen Loggen en Badmen is de rechte reishok nog dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Op de A4-hoogvliet richting Vlaardingen staat voor het Ketelplein 4 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A20, hoek van Holland, richting Gouda. Die is dicht tussen knooppunt Ketelplein en Schiedam, Er is een auto over de kop gegaan. Verkeer richting Den Haag-Utrecht kan het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam. Een kapotte auto zorgt voor vertraging op de a 10 ring Amsterdam. Tussen Osdorp en Oud-Zuid 2 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum vandaag met Janneke Willemsen en Kees Boonman. Twee grote drogggisterijen in Amerika die weigeren een tijdschrift Rolling Stone te verkopen. Op de cover van het blad staat Djogar Chanaev, dat is de verdachte van de aanslagen in Boston. En deze Chanaev zou volgens critici zijn afgebeeld als een popster. In Amerikaanse media, bijvoorbeeld ABC News, is er veel aandacht voor de reacties van nabestaanden van de slachtoffers van die bomaanslag in Boston. En ook de burgemeester van die stad snapt niet waarom Rolling Stone zoveel aandacht geeft aan iemand die levens heeft vernietigd. Why are we going to publicize a, a, a guy who destroyed people's lives? It doesn't make any sense to me. That anger echoed by friends of MIT police officer Sean Collier... ...allegedly murdered by the brothers Sarnayev. I was appalled. I was appalled to see that they would treat him as a celebrity, as a star. Putting this guy on the cover, we're giving him what he wants. And what he wants is fame. Kees Bowman, gaat het tijdschrift Rolling Stone te ver, vind jij met deze nee, foto? Nee, absoluut niet. vind het ook een uh, toonbeeld van die... Uh, Ver doorgeslagen meningencultuur, die vooral ook door sociale media worden aangewakkerd. Uh, maar mensen moeten gewoon dat verhaal lezen. En ik zag op de cover van Rolling Stone uh, dat men uh, een leuke foto van een leuke jongen uh, geplaatst heeft. Met als vraag hoe kan zo'n gewone jongen opeens tot zoiets radicaals. Uh, komen en uh, zoveel ellende veroorzaken. Dat is een vraag die fascineert. Dat is een vraag uh, die je beantwoord wil zien. Uh, stel je voor, uh, Volkert van der G. die wij hier gehaald hebben... die uh, Pim Fortuyn heeft uh, vermoord. Dat wij daar geen foto's van op covers zouden kunnen plaatsen... Uh, omdat wij dat liever uh, niet willen horen, wat die beweegredenen zijn. Je wil gewoon weten waarom iemand tot zoiets naars in staat is. En dat het mensen raakt... Uh, dat het uh, pijn doet omdat iemand zoiets naast veroorzaakt ja. heeft. Ja, dat is logisch. De cover of de Rolling Stone is echt een ding in Amerika. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld Time. Als je daarvoor op staat, nou, dan ben je wat. Um, op die Rolling Stone... Daar... Je kan ook slecht zijn. Hè? Ja, ook nee, oké. Nee, okay. ja. ja. Voor Time wel. geldt dat zeker. Maar bij Rolling Stone was het toch vooral ook... Uh, Zelfs een liedje over. Ja, Dr. Ja. Hoek. Dat is goed. <laughs> Van de cover of the Rolling Stone. Ja, nee, maar ik bedoel, daar, daar stonden eerder uh, helden op popsterren. En uh, dat is wat de critici dus zeggen. Van, ja, deze jongen wordt nu afgebeeld als een held. Ja, ik vind dat mensen iets langer moeten nadenken. Uh, het, het sluit heel erg aan wat, bij wat, wat Kees al zegt. Uh, het past namelijk heel erg bij het verhaal, deze foto. Want het hele verhaal gaat erom: kijk eens. Dit was een onschuldige jongen. Kan je buurjongen zijn? Ja, die toch eigenlijk alles voor elkaar had. Maar hij is uh, op de een of andere manier toch de, het verkeerde pad op gegaan. En uh, ik snap wel dat uh, het natuurlijk wel gevoelig ligt. Maar het is sowieso een hele ongemakkelijke waarheid... dat iemand die kennelijk... Uh, verder best uh, normaal kan functioneren... en heel sympathiek kan zijn, toch zoiets gruwelijks ja. kan doen. Want in het blad staat inderdaad een hele reconstructie... van hoe die jongen daar dan toe gekomen is... en waar het ja, zeg maar mis is gegaan met hem. Uh, dat hadden ze sowieso kunnen plaatsen... en niet die foto op de voorpagina zetten. Nee, maar het is... Kijk, als je niet die foto uh, op de voorpagina zet... en als je daar niet een grote tekst uh, op die voorpagina zou zetten... dat het, dat het daarover gaat, ja, dan trek je geen aandacht. Je wil juist aandacht trekken voor het feit... dat iemand een gewone... Uh, leuke jongen die uh, een goede jeugd heeft gehad, begrijp ik... Uh, dat hij tot zoiets ergs in staat is. En dat is uh, goed om te weten en ook goed om uh, je af te vragen... Uh, dat dat ook in je eigen omgeving zomaar zo zou kunnen gebeuren. Ja, ja en daarnaast is het commerciële belang natuurlijk heel groot. Hè, want dit doe ja. je ook daarom. Uh, want je kunt ook Tuurlijk. altijd je cover grijs en vol met letters plempen. En dan verkoop je ja. tijdschrift niet. Dit is duidelijk gedaan om, uh, om te prikkelen... Ja. Ja, ik vind dat het net wel kan, maar ik snap wel dat het gevoelig ja. ligt. Zeker nog, het blad moet volgens mij nog officieel verschijnen. En ze hebben dit natuurlijk al ja, vrijgegeven. Sorry. dus dat Tuurlijk, het commerciële op... aspect speelt er een ja. rol. Maar wie dat ontkent eh, als je in de journalistiek zit... en bladen of kranten maakt, eh, ja, die, die is niet eerlijk. Dat maar... ik aan Rolling Stone, daar ging het ook niet zo goed mee. Dus ik snap dat ze heel stiekempjes van binnen blij zijn dat ze zoveel exposure krijgen. Want vraag maar eens om je heen wie het kent. Dat zijn ja. er heel weinig. Ja. En nu wel. Ja. Janneke, nog één ding. Want we hadden het net al even over de Nederlandse situatie. Is dit nou een Amerikaanse discussie of, of zou dat in Nederland ook zijn? Ik, ik, ik denk daarna zo'n Tristan uh, van der Vee die daar in Alphen aan de Rijn in zo'n winkelcentrum om zich heen heeft lopen schieten. Zou je kunnen zeggen, het is een beetje het soort gelijk verhaal. Zou, zou daar zoveel discussie over zijn als die op de voorkant van, laten we zeggen, de Nieuwe Revue zou staan? Nou, ik denk dat het wel uh, Amerikaans, sir, is. Ik denk dat hier wel discussie over zou kunnen ontstaan. Maar dat het in Amerika altijd helemaal reageren is uh, vanuit uh, primaire gedachten. Dus je ziet iets en je roept meteen uh, dit kan niet en wat een schande. Uh, ik, ik zou eigenlijk ook wel benieuwd zijn naar het verhaal van uh, zo'n uh, Tristan van de Vea... Ja. Nou, Kees, hier in Nederland minder discussie? We zijn nee hoor, uh, juist vanwege sociale media. Uh, ik denk dat de discussie nu al weer is ontstaan door onze meningen. Uh, namelijk onzin, kletskroek uh, klets, en bezopen. Hashtag bezopen. KKJoot, uh, mogen even erbij. Uh, Ja, daar ging het uh, net uh, toch ook uh, uh. Uh, voor half één over. Nee, ik denk dat er hier ook discussie over zou ontstaan. Maar het is wel een taak ook van de journalistiek om mensen over dat soort erge zaken te informeren... en wat mensen aan erge dingen doen. Nou. Uh, Janneke, heb jij Bert Huisjes wel eens gevraagd, dat is jouw hoofdredacteur... Uh, hoeveel budget er nog in, uh, in het trommeltje zit? Nee, nee, daar heb ik uh, niks over gevraagd. Een miljoentje misschien Is misschien ergens... een beetje dom? Nee, nee helemaal niet. Meer. Ik Had heb ik een goede gast doen? voor jullie. Ja, oh. De leider van Noord-Korea, Kim Jong-un. Hij laat zich graag interviewen, maar dan moet daar wel een miljoen dollar voor worden betaald. Oh, en dan komt hij ook op de Paarse Bank. Ja, dat lijkt me hartstikke mooi dat ja. de zondag bij jou zit aan. <laughs> nou, nee. Ik bedank. Nee, dan ben ik ziek hoor. Echt. <laughs> het zou toch een fantastisch interview zijn, lijkt me. Pff, uh, ja, nou, ja... Ik, kijk, weet je, sowieso lijkt het me een heel eng iemand om te interviewen. De, de, de, de, de rillingen lopen over mijn lijf als ik die plaatjes en die, uh, uh, ja, die optochten zie. Dat marcherende leger en dan iemand die zo uh, loopt te brullen. Of uh, uh, zijn vader die dan naar dingen liep te kijken op ja. een hele leuke blog. Maar goed, uh, de, de, de, de, sowieso de persoon lijkt me dus niet zo. Maar het feit dat je daar een miljoen vol moet betalen... Dat vind ik helemaal iets viezigs hebben. Ja. Nou is dat natuurlijk gekkigheid wat ik nu zeg. Want dat, ja, dat, zal, ja. niet, dat zal niet snel gebeuren. Hij zal een groot podium uh, willen. Uh, ik noem het, de BBC of, of nou ja, noem het maar. Ergens een Amerikaans tv-station. Uh, dan het principe. Uh, moet, je daarvoor, moet, moet je daar nooit voor betalen? Ja, nooit. Dat vind ik dus heel moeilijk. Maar in dit geval denk ik echt... Uh, hier zou je het niet moeten doen, omdat ik vind dat hij heeft voldoende mogelijkheden. Stel dat hij uh, over wereldvrede zou willen praten of uh, uh, het openen van de grenzen of zoiets. Of we schakelen nu over naar een democratie. Dan denk ik, dan is de media niet de geëigende weg om de, uh, daar bijvoorbeeld mee te beginnen. Laat hem dan gewoon eens eerst op politiek niveau uh, mm -hmm. normale gesprekken gaan voeren. Dan, ja. ja ik zie niet dat in dat waarom de media daar een rol in moet spelen. Kees, wat vind jij? Moet je daarvoor betalen of niet? Als je een grote nieuwsorganisatie Nee, hoor, ik bent. zou hem uh, heel erg graag willen zien uh, in Nieuwsuren in één Vandaag. Zelfs bij Wakker Nederland. <laughs> uh, maar uh, voor betalen is, is gewoon een no-go. Pertinent uh, niet? Uh, nee, dat, is, uh, dat gaat voor de journalistiek te tegen. Nee, hoor, maar uh, in, in, uh, in, in, in, in dit soort zaken... Kijk, het zijn al de, de, de New York Times bijvoorbeeld en de BBC. Die hebben richtlijnen uh, hoe zich te gedragen uh, qua redactie... In dit soort dingen. En daar staat ook, wij betalen niet uh, voor, wow. uh, voor uh, mensen die zich laten interviewen. En, ook, en ik weet zeker dat uh, af en toe wel is, ook in Nederland is dat wel gebeurd. En gebeurt dat. Dat uh, geïnterviewde mensen, celebrities misschien, ja. of voetballers, sporters. Ja, ik, uh, ik denk ook meteen betalen. aan Oprah Winfrey bijvoorbeeld. Ja. Dan denk ik, ja, daar ja. zou het. Nou ja, je weet dat nou, het die, daar wel gebeurt. Die Amstel heeft geloof ik ook geld gekregen. Ik weet niet precies hoe dat zit. In nou ja, ja, Lohan zijn ze nu weer bezig. Hè? Die komt van ja. de serie omheen. Oprah gaat het ja. helemaal begeleiden. Dus het dan... wordt wel ver, vermarkt, zou ik maar zeggen. En het gebeurt ook wel in, in, uh, in Nederland. Als je, dat, uh, als je dat echt goed zou, uh, zou uitzoeken. Maar het principe is nee. En sowieso iemand die leider is van een land. Een politicus. Dat is natuurlijk idioot. En daarmee, als dit verhaal klopt. Hè, uh, vooral het laatste. Als dit verhaal klopt, dan is het natuurlijk bezopen en bevestigt het hoe raar dat land is. Maar voor ja. de rest zou ik er graag heen willen om hem eens te spreken. Ja, ja. Ja. Maar goed, want Janneke zegt... Hoe kritisch zou je kunnen zijn? Hè? Ja. Net, ja. Als je nou, net een miljoen hebt betaald. Eén keer heel erg en dan een ja. enkele reis is het dan geweest. Ja. <laughs> dat, dat, dat geldt je zeker komt er nooit meer weg. Voor Noord-Koreaanse journalisten, ja. als, als die er al zijn. Um, maar Janneke zegt, nou, ik zou het ook nog... Want op zich zit natuurlijk wel een verhaal in die man. Als je hem zou kunnen spreken, is het natuurlijk wel aardig... Ja, om uh, eens te weten hoe, wat, ja. wat hij allemaal vindt. Ja, ja, het is, het is, nou, er zijn natuurlijk prachtige documentaires over gemaakt. Ooit heeft Peter Tetter van Caro Netwerk daar nog eens een mooie reportage over gemaakt... en de Emmy Award voor gekregen. Uh, begin uh, van een jaar of acht, negen geleden. En ook de BBC heeft er... Maar laatst nog is hele heel hijs over geweest... dat, we, dat er uh, uh, scholieren die er op excursie waren... Ja, of studenten, klopt. dat die eigenlijk misbruikt waren... omdat daar een journalist tussen zat. Ja. Nou ja, goed, daar heb ik niet zoveel moeite mee... want je wil wat over dat land weten... en die rare quibus die daar de baas is. Maar uh, ja, uh, voor de rest is het natuurlijk... Uh, het is fascinerend dat het land nog bestaat. Ja. Dus is, is, er nog, is er niet één gas waar jij voor zou willen betalen? Mm, uh, nee, ik zou wel uh, mensen willen betalen, zodat ik ze eens een tijdje niet op televisie zag. Ja. Dat wel. Maar dat uh, moet nog in het bestuur van de Raad voor de journalistiek besproken worden. Dat is ja. Niet. Dan wil ik ook weten wie natuurlijk, hè? Nou, kijk maar naar al die talkshows. Elke oh, ik dacht avond. je kijkt naar mij. Nee, ik kijk helemaal niet naar jou. Nee, ik, ik wil je graag zien, maar uh, al die gasten, die, die, die, die steeds diezelfde gezichten, mag het eens een keer niet. Ik zou er graag wat voor over hebben. Zeker nog, de gasten zijn tegenwoordig ook interviewen. Ja, dat maakt het alleen nog maar. Nog erger. Ja. En dan nog iemand van een commerciële. Die uh, bij de publieken zit. Omdat uh, een van de publieken uh, op de camping staat. Alle machten. Hoe, hoe kan het? Uh, Kees maakte net al even het brugje. want Hij is ook bij de Raad voor Journalistiek betrokken. En die hebben zich gebogen nu over de mediacode. We hebben Hans La het net uit horen leggen. Wat, wat vind je daarvan? Ja, ik moet zeggen toen ik Hans hoorde. Ik had me namelijk helemaal verheugd op ik ga er vol tegen in. En dan hoor ik het hem uitleggen. En dan denk ik, oh daar zitten we. Was het klonk beetje... heel redelijk, ja. Uh, want ik dacht eerst van, uh, dat er gezegd zou worden... van: nou, we houden ons helemaal niet aan de mediacode. Maar wat hij eigenlijk zegt, is... journalisten zijn best in staat om zelf af te wegen... Uh, wat het belang van de privacy is. Het feit dat het nu goed gaat, zegt hij, komt niet door de mediacode... maar dat uh, komt gewoon door het moreel besef van de journalisten zelf. Ja, ik betwijfel dat wel een beetje, eerlijk gezegd. Uh, maar... Of praten, ja. praten jullie alleen voor de serieuze journalisten Kees... Of, of ook wel voor de roddelbladen? Want daar vraag ik me dan af nou, of die zich daar bij, ook... ook... bij roddelbladen werken uh, serieuze journalisten... alleen houden ze zich met minder serieuze zaken bezig. En maar... vinden ze het vaak al eerder belangrijk... Ja. om wel die hockeyfoto of, uh, en, uh, te praten? Zeker. Ja. En, uh, en, en inderdaad, wat Hans ook uh, zei... Uh, als voorzitter van de Raad voor de Journalistiek... is dat er natuurlijk altijd naar de rechter gegaan kan worden. Maar die mediacode, dat is altijd iets heel raars geweest... Dat uh, creëerde een soort select uh, uh, groepje journalisten... die dat dan onderschreef, hè, kranten uh, of, of media, moet ik eigenlijk zeggen... ook radio en televisie. En die committeerden zich eigenlijk toch aan de, aan, aan de richtlijnen... van de Rijksvoorlichtingsdienst. En het, sowieso rondom de monarchie hangt altijd een sfeer van angst en, en, en, en nerveusiteit uh, dat wij nooit eigenlijk gewoon daar volwassen, normaal journalistiek over willen berichten. Maar, maar wat zal er nu in de praktijk veranderen... door de opstelling nu van de Raad voor de Journalistiek? Dan? Ik, er zijn natuurlijk wel gesprekken over geweest. Ik denk uiteindelijk dat de RVD het niet echt leuk vindt. Maar er uh, waait natuurlijk wel een nieuwe wind uh, in, uh, in het Oranje Huis. Namelijk uh, die van... Willem-Alexander. Ja. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat hij daar opnieuw wel eens over zou, uh, zou willen praten. Want, want er, gewoon... is, er is morgen weer zo'n fotomoment gepland, toch? Met de nieuwe koning. Ja, precies. Nou ja, het is dan ook uh, overdreven om dan pas overmorgen te gaan. omdat je geen boodschap aan die code hebt. Want het is namelijk morgen. Maar uh, het is wel iets dat je, uh, je moet kijken. wat hebben redacties aan de codes hè? en wat is de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek. Daar staan al die uh, uh, uh, fatsoensnormen en gedragingen van de media in uh, beschreven. als je je daaraan houdt en dan commenteert, dan hoeft men niet zoveel angst te hebben. Ja, ik zou het namelijk belachelijk vinden als door zo'n uitspraak als uh, allerlei media dan maar denken... nou, dan gaan we voortaan echt de hele dag in de bosjes liggen... Uh, en dat niet alleen. We gaan ook al die foto's publiceren. Want... Ik hoop dat het inderdaad zo is zoals Hans Leroux zei... dat journalisten zelf in staat zijn... om dat, die afweging van dat, uh, dat privacybelang te maken. Uh, want ik vind dus... Ik, hè, dan zag je ook bij die kroning zag je die uh, drie prinsesjes... en dan, ja, dan breekt mijn hart. <laughs> en Dan vind ik dat zo zielig... dat ze uh, al zo jong uh, zo in Myst de aandacht zitten. Maar stiekem ja. wil je het wel gezien hebben. Want anders zou je het zo niet kunnen zeggen. Nou, nou, de kroning wilde ik wel zien. Maar ja. ik vond het een beetje zielig nou. dat die drie meisjes ja. daar moesten ja, zitten. Ja, okay. dat had we gaan, mij kijken, te... we, we ja. gaan kijken wat het wordt. Zeker morgen met het fotomoment. En, en, en vooral daarna. Of, of, uh, nou ja, of nou dus ja het inderdaad... zou uh, aardig zijn om daar. Uh, maar dat durft natuurlijk waarschijnlijk niemand. misschien ook wel: uh, om daar gewoon een vraag over te stellen. Ja. Wij zijn daar altijd zo, ja, precies. zo ontzettend. Ik denk dat hij gewoon nog antwoord geeft. Bang ook. voor. Uh, dank dat jullie hier waren. Janneke Willems en Keesbom. Voor het mediaforum. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. En die is van. Robin think Yeah, Robin Thick. You know how it goes. Come on, come on. Now you're feeling like a pimp. You got everything you want. No wonder. Come on, come on. Because you never give up. Now you're singing that song all summer.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 Top of the world start with album blurred lines week radio 1 cd en u uh, hoorde Robin Thicke. Stefan Kosters is hier. Hij is 21 jaar en komt uit Groningen. Doet mee aan de Nationale Nieuwsquiz. Is student media en entertainment management. Dat klopt. En wat wil je dan uiteindelijk worden? Uh, dat, uh, dat word je opgeleid tot media manager. Uh, nou, wat ik precies wil worden, dat weet ik nog niet. Een uh, beetje richting radio of televisie. Dus ik vind het sowieso heel leuk om hier een beetje rond te kijken. Maar dat, moet ik moet me voorstellen dat jij dan straks mijn baas wordt of zo bijvoorbeeld. Dat, dat, dat, dat, dat, toe... dat zou kunnen. Dan zeg jij ja. gewoon van jij moet dan nu dat doen. En, uh... Nou, zo zal ik het niet zeggen. Maar Wil dat, je alsjeblieft dat, dat, dat, dat even? Dat doen. zou kunnen, ja. Oké, okay, nou dan snap ik een beetje hoe dat, hoe dat gaat. Um, nou, dan, dan volg je de media in ieder geval en wellicht ook het nieuws uh, goed. 80 punten, dat is de uitdaging. Want dat is de hoogste score tot nu toe. Het is frisjes, een gaatje of uh, 15, 16. Nou, ik, ik verwacht echt regen. Ja, ik bedoel niet het weer eigenlijk. Ik bedoel eigenlijk meer wie er morgen uh, hard gaat fietsen. De nationale nieuwsquiz. Ja, het is geen gemakkelijke afdaling. Als het droog is, dan gaat het allemaal nog wel. Als het nat wordt en als er weer terugstenen op de weg komen... Dan, uh, ja, dan wordt het gewoon een gevaarlijk afdaling. Het zijn wel echt hele donkere wolken. Dan moet de organisatie besluiten om al de West maar één keer te doen. Belachelijk. Nog één keer herhalen? Belachelijk. <laughs> Wat? Ja, het is toch, het is toch koers... Ja, het is koers op de Alpe d'Huez vandaag, als u toen nog niet uh, tot u was gekomen. Grote massa Nederlandse wielerfans is daar op die beroemde berg... om volgens velen de mooiste etappen van de Tour te aanschouwen. Vraag 1. Mooie etappe, maar ook een gevaarlijke. Welke afdaling zorgt voor schrik in de benen bij veel renners? Uh, dat is uh, naar de Alpe d'Huez, maar ik ben het vrij hoe die heet. Hoe de Col heet, weet je niet, hè? Nee, sorry. Col de Saren is ja. dat. Um, Christopher Froome hield gisteren nog een pleidooi om die call te schrappen. Hij is uh, doodsbang om te vallen. Vraag 2. Etappe gisteren kende ook de nodige valpartij. Welke renner heeft bij zijn val in de slotfase van de klimtijdrit een kind aangereden? Dat is Ten Dam. Dat is goed. Het is allemaal goed afgelopen trouwens met het kindje. En uh, die heeft nu een, een mooi pakje van uh, Belkin gekregen. Ik lees een kop voor uit de krant, dat is vraag 3. Waar gaat hij over? Willen we ook graag weten. Dit is nog lang niet voorbij. Dit is nog lang niet voorbij. Dat is de kop. Gaat dit over? 1. het weer. Wat ook volgende week belooft het ongeval zomerweer te worden. 2. Syrië. De oorlog daar kan nog heel lang duren... want de oppositie is verdeeld en het Westen wacht met wapenhulp. En drie, werkloosheid. Het aantal werklozen in Nederland is verder opgelopen. Blijkt allemaal uit cijfers van het CBS. Dit is nog lang niet voorbij. Ik uh, dacht de laatste. Dat is niet goed. Het is nummer twee, over Syrië, kop uit NRC Next. Vraag vier, volgens welke organisatie neemt het aantal Syriërs dat de burgeroorlog ontvlucht toe? In een tempo dat ongekend is sinds de volkerenmoord in Rwanda. De Verenigde Naties. Dat is goed. Elke dag komen er ruim 6000 nieuwe vluchtelingen bij daar. Vraag vijf, geluidsfragment. Wie is dit? Nou, we hebben hier zo lang met z'n allen en zo hard voor gewerkt. Echt, we hebben het zo goed gedaan met elkaar. En dan is zo'n toernooi gewoon zo teleurstellend. Dat. Ja. Alles doort dan eventjes in gewoon. Uh, Daphne Koster? Dat had gekund, maar het is niet goed. Het is haar collega in de verdediging, Anouk Hogendijk. Uh, Hanger de schouders natuurlijk bij de Oranje-vrouwen, want zij wisten uh, uh, geen één wedstrijd te winnen. en zijn uitgeschakeld op het EK voor vrouwen in Zweden. Vraag 6. Wat was de uitslag in de laatste wedstrijd van Oranje tegen IJsland? Dat was 1-0. Voor. IJsland. IJsland, ja. Logisch. Laatste vraag. Nog vier punten, de vrienden. Je krijgt een aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Een persoon dus. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit, dit zijn de aanwijzingen. Vier. Het is vandaag mijn dag. Stop. Nelson Mandela. Dat zegt hij wel heel zeker van zijn zaak. Ik vier twee feestjes tegelijk. Volgende aanwijzing. Voor twee punten. een Longontsteking kostte mij bijna mijn leven... En voor één punt in het ziekenhuis ben ik vandaag 95 jaar geworden. Inderdaad. Het is Nelson Mandela. Uh, dat is een, uh, een flinke klappen die je dan nog op het eind heeft gemaakt. Je komt op zeven. Dat betekent dat er zometeen twaalf nodig zijn... om over de tachtig heen te gaan. Dus schandalig dat er zoveel uh, idiote berichten de eten in gebracht worden. Nou, dat vind ik schlobbekul. Heel Nederland moet het weten. En dat is mijn stelling. In stand.nl, straks om half twee... krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling. Pensioenfondsen moeten opnieuw korten om de jongere generatie te ontzien. De financiële positie van de vijf grootste pensioenfondsen in ons land is de afgelopen drie maanden achteruit gegaan. Als dat zo blijft, dan dreigt er opnieuw een korting van de pensioenen. Moet je dat tegen elke prijs voorkomen of mag je de pensioenproblemen niet voor je uitschuiven? Dat is de stelling. Pensioenfondsen moeten opnieuw korten om de jongere generatie te ontzien. Bent u het eens of oneens met die stelling? sms dan naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. www.stand.nl is de website en u kunt ook twitteren eens of oneens. Doe het dan met Hekje Standpunt. Stefan Kosters, 21 jaar uit Groningen. Goed gedaan, 7, dat betekent dat we 12 goed zijn. Als je de 12 goed hebt, dan ga je over de 80 heen. En ga je ferm aan de leiding. Dus, nou ja, dat kan gewoon in de tijd die we hebben. Ik moet de vraag helemaal stellen, ik zeg het er nog maar een keer bij. Het heeft geen zin om er doorheen te praten. En dan geef je het antwoord of je zegt, pas, daar komen ze. De Nationale Hoeveel jaar cel heeft de Nederlandse crimineel Minka in Libanon gekregen... vanwege drugsmokkel? 8 jaar. Goed, hoe heet het Formule 1-baas... die door justitie in München is aangeklaagd wegens omkoping? Pas. Ecclestone, de kapitein van welk cruiseschip... heeft geprobeerd een deal te sluiten met justitie? Uh, dat is de Costa Concordia. Dat is goed. Welk Londens vliegveld lobbyt voor een derde baan? Heathrow. Goed. De klok op welke toren blijft stilstaan... omdat de reparateur op vakantie is? De Dontoren. Goed. Het bischopelijk Paleis in Haarlem wordt omgebouwd tot wat? Pas. Hotel. In welk theater ging de nieuwe show van Hans Klok gisteren in première? Pas. In Carré, welk land heeft asielaanvraag van klokkenluider Snowden in behandeling genomen? Rusland. Goed, welke voetbalclub krijgt als eerste in Nederland een homo-supportersclub? Ado Den Haag. Dat is goed, de VO-raad wil dat staatssecretaris Dekker van Onderwijs de norm van hoeveel uur van tafel haalt? 1040. Goed, van welk lied is bekend geworden dat het 44.000 euro heeft opgeleverd? Het Koningslied. Goed, wie is nu volgens Zakenblad Forbes de best betaalde acteur ter wereld? Pas. Robert Downey Jr. Welk Rotterdams museum heeft voor meer dan 1 miljoen euro... een zeldzaam drieluik uit het begin van de 15e eeuw verworven? Boijmans van Beuningen. Dat is goed. Fans en tegenstanders namen gisteren in Gent afscheid van welke man? Pas. Koning Albert. Welk Europees land verlaagde BTW in de horeca? Griekenland. Dat is goed. Volgens kennisinstituut Nivel stappen ouders sneller naar de huisarts... door het aanhouden van welke epidemie? De Maasler. Dat is goed. Volgens welke eurocommissaris moet de economische trojka van de EU langzaam verdwijnen? Reding. Dat is goed. De fietspassage onder welk museum gaat ook in het weekend weer open? Uh, Rijksmuseum. Rijksmuseum, zegt hij. Dat is ook goed. Uh, je moest er twaalf hebben. Hoeveel denk je? Ik uh, denk er net twaalf. Net twaalf, denk je? Ik denk dat het niet goed is. Ik denk namelijk dat het 13 zijn. 13? Oh, ja. kijk eens. Ja. Goed gedaan. Uh, 91 kom je op. En dat betekent dat jij nu aan de leiding gaat. Top. Had je niet verwacht, hè? Nee, ik kan niet verwachten. Nee, ik nee, zie nee, nee. Het hier. Ja. staat op je voorhoofd. Nee, hey, goed gespeeld. Uh, we komen nog, er komt nog alleen een kandidaat voorbij morgen. Dus daar moeten we even ja. op wachten. Maar voorlopig is dit een mooie uitgangspositie. Wie weet dus kunnen we 300 euro overmaken. In ieder geval gaat mee naar Groningen de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Kijk eens, hartstikke bedankt. En wie weet spreken we elkaar morgen. Goede reis terug naar de prachtige Martini-stad. Ook mooi weer daar, hè? Ja, zeker. Ja, overal in Nederland, hè? Lekker om terras zitten. Ja. Oké, okay, Doki. Uh, dankjewel. We, we melden ons zometeen uh, weer. Uh, dat doen we na 1, en natuurlijk na het NOS Journaal... met een heuze werklunch. En dan gaat het over snoeken. Ik geloof. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof. in de mensen Een CRV. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse zomer. Dat kom je van twee dingen. ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen deze week de successen van 2013. Vandaag Maartje Pouwen. De beste hockeyster ter wereld. Olympisch kampioen. Over winnen en verliezen. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dromen is fijn. Dromen is mooi. Zoals dromen van een bootje op Loosdrecht. Of van een reis met z'n viertjes naar Amerika.